Het kabinet wil een nullijn in de zorg en bij de overheid. De belastingschrijven worden niet geïndexeerd en gemeenten, provincies en ministeries moeten meer inleveren. De eerder aangekondigde lastenverlichting voor het bedrijfsleven wordt geschrapt. Verder trekt het kabinet een half miljard euro uit voor investeringen in wegen en op het spoor. En de laagste inkomens worden gecompenseerd in hun koopkracht. Servië heeft met één pennestreek een einde gemaakt aan het schandaal rond vergiftigde melk. De regering heeft het maximale niveau van de kankerverwekkende stof aflatoxine in zuivelproducten vertienvoudigd. Dat betekent dat de verdachte melk die uit de schappen was gehaald weer aan de regels voldoet. Volgens de Servische minister van Landbouw is in veel landen dezelfde hogere limiet gangbaar. In Zwitserland is vanochtend een zwaargewond slachtoffer van de schietpartij gisteren bezweken. Daarmee komt het dodental op vier, drie slachtoffers en de dader. Er zijn nog zes andere gewonden. De politie wil niet zeggen hoe zij er aan toe zijn. Een medewerker van een houtbedrijf opende gisteren het vuur op zijn collega's tijdens een lunch, lunchpauze. Waarom hij dat deed is nog niet bekend. Het weer. Vanavond en vannacht koelt het af tot rond het vriespunt en kan er wat motregen vallen. Morgen overdag en in het weekend geregeld zon blijft het droog en wordt het 5 tot 7 graden. Na het weekend wordt het zachter, mogelijk meer dan 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan WB, Verkeersinformatie, er staat nog een file op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen Knopendel en Waddenooie, 8 kilometer. Na de aanredding is tussen Geldermals en Waddenooie nog steeds de rechte reisrook dicht. Verkeer richting Nijmegen kan het beste omrijden vanaf Knopendel via Den Bos en Os. Dus de route via de A2, A59 en de A50. Zo'n zeven jaar... Dit is Radio 1, de NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Onze gast daverde zo'n zeven jaar geleden... de Nederlandse popmuziek binnen met een cd in eigen beheer. Had vijf jaar later een onverbiddelijke hit met Ik heb een meisje... En stapt op zijn nieuwe album weer over naar het Engels. All of Amsterdam, Akoestisch, zonder compromissen, veertien flonkerende songs over seks, dood en Amsterdam. Hier is Lucky Fons de Third. Uw presentator is Petra Possel. Ja, hoe rock and roll wil je het hebben, Lucky? Ja, dit is wel indrukwekkend. Ja. Ja, Hij spreekt he? mijn naam zelfs op de Engels uit. Lucky Fonz the third. De third. Ja, ja. Meteen gewoon voor je, voor, je, voor je grote internationale carrière... die eigenlijk al een feit is. Ja, Want wat, hoe zeggen ze het in Spanje? Uh, ter, tercero. tercero. <laughs> Ik heb één keer zelfs gehoord Alfonso el Alfortunado Tercero. Oh, ja, <laughs> heerlijk, hè? En hoe zeggen ze het in Frankrijk? Uh, le uh, okay. le, le Ja, En de third zeggen ze natuurlijk in Amerika en Engeland. Yep. En hebben we nog meer varianten op dit thema? Uh, voorlopig nog niet. <laughs> Duitsland is nog ja. niet echt een gebied, of wel? Uh, uh, ja, ik ben er wel geweest, maar daar zeggen ze ook de ja. third. Ja. Je hebt een nieuwe plaat, <laughs> Seks, Dood in Amsterdam. All of Amsterdam, zo heet die uh, plaat. Het is ja. je vijfde uh, cd. Hij komt 15 maart uit. Ja, dat is nog even. Dat is nog even, maar wij mogen vanavond eigenlijk de wereldprimeur brengen van, van jou. Van deze plaat. Je gaat... Live spelen, je gaat live zingen, zowel aan de vleugel als op gitaar. Ja. Kortom, wij zijn zeer vereerd en ja. ik vind het hartstikke leuk dat je hier bent. Ja, dankjewel. Ja, ik vind het wel spannend, want ja. niemand heeft uh, deze nummer, uh, een aantal van deze nummers heeft nog niemand ooit gehoord. En um, uh, de, de plaat is ook, nee, ja, dus is het is letterlijk een wereldpremière ja. en dan zijn we nieuwe nummers en uh, ja, het is heel dierbaar. En Er zit altijd zo'n periode tussen het moment dat je een plaat af hebt en tussen het moment dat het publiek het uh, echt kan kopen. Ja. En dat is nog twee weken, dus ik zit nu in die periode. En hoe zenuwslopend en... is die periode? Ja, nou het is een soort combinatie van zenuwen en, en opwinding. Want je, je, je werk ligt erg, zweeft ergens in een soort limbo. En uh, de het, het, de opnames, de originele opnames die worden ook heel dramatisch in een kluis gelegd... zodat ze niet kunnen lekken en zo. Dus het, is echt letterlijk, het zit letterlijk in een kluis, zeg maar. Maar ik wow. heb hier dus een op meegesmokkeld op een bepaalde manier. Ja. Ja, ik vind het nu al super spannend. Maar de dramatiek eromheen uh, ja, wint me wel op op ja. een bepaalde manier. Ja, ja. Nou, Die spanning die, die gaan wij vanavond in dit programma in Kunststof beleven. Uh, ik weet niet of je het op prijs stelt... maar ik heb dus die sleutel van de kluis even in handen gehad... en ik heb het werk beluisterd. Ja. En het is echt waanzinnig wat je gemaakt hebt. Ja, ja, dankjewel. Zo ja, so, teer nu... als Chinees porselein, zou ik willen zeggen. Wow. Je kijkt er dwars doorheen door die nummers. En je gaat yeah. zo meteen ook iets live doen. Je gaat meerdere nummers live doen in deze uitzending. Ik zeg tegen de luisteraars dat ze getuigen zijn van kunststof van donderdag 28 februari. Cultuur en mediaprogramma van de NTR. En we zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. We gaan één uur lang praten en luisteren naar Lucky Fons de derde. Hij heeft zijn vijfde plaat gemaakt, zijn vierde... Engelstalige uh, plaat is dit. Uh, u kunt reageren op deze uitzending. U kunt uh, bijvoorbeeld vragen stellen, opmerkingen maken. Als u altijd al wilde vragen, Lucky, hoe zit dat nou met? Enzovoort. Doe dat dan via onze website radiokunstof.nl Of twitteren, kan ook, hashtag Doe dat dan vooral zo snel mogelijk. Dan kunnen we dat gedurende dit uur nog behandelen. Uh, Lucky, jij gaat nu naar... De Vleugel. Oké, okay, ja. Jij gaat je gewoon warm draaien voor een nummer. Wat op die uh, op die CD staat, All of Amsterdam, over twee weken is die CD uit. Het is uh, meteen ongeveer het gevoeligste nummer van de hele plaat. Het is een, uh, een ja, het is een liefdeslied en het heet He loves you. Lady, lady, it's hard. Just opened up Lady Lady I just sat and watched And wished you had been there You should have heard the things he said About the things you did for him I mean, mad and an insane. He said you were rose to his black petals, you were beacon to his brain. And, lady, lady, that's not even all. Never met a dead those lights went. He's bouncing off the walls. He loves you. He loves you. He loves you after all. Lucky Fons III, geboren in 1981 in Nijmegen onder de naam Otto Wiggers... maar sinds zijn entree in de muziek in 2005 steeds meer bekend als Lucky Fons III. Een naam die garant staat voor eigenzinnige songs, nergens voorspelbaar, altijd gevoelig, breekbaar. En die nieuwe cd die is niet eens gewoon gevoelig, maar heel gevoelig, <lacht> heel puur, heel teer, heel naakt. Kortom, Lucky, hoe is het idee voor dit album geboren? Ja, ik, ik moet nog even bijkomen. Maar dit, is de eerste keer, dit is de eerste keer dat ik dit noem. Hoe was het om te doen? Hoe was het? Uh, ja, ja, spannend. Maar het, het materiaal... Je hoort is, alles, hè, bij dit? Het, het is echt net uit het... Uh, het, is nog, het is nog warm, ja. zeg maar. Het is ik nog, zie ook het, dat je het je ijzer... Hebt gewoon een ijzer, het, rood hoofd gekregen. Het ijzer, ja, het ijzer is nog echt aan het gloeien, zeg maar. Het is een ring die nog nagloeit. Ja. En uh, ja, ik vind het heel mooi. Ja. <laughs> ik hou ervan als ik... Uh, onder de, als ik onder de indruk ben van de, de, de krachten waarmee ik aan het dealen ben. Ik, bedoel, ik ben het nummer aan het zingen en uh, ja, ik vind het heel mooi. Ik ben blij dat ik nog steeds uh, na al die jaren zo van onder de indruk ben. En, uh, en uh, ja, dit zijn ook een van jouw reacties nu op het album. is een van de eerste reacties die ik gehad heb. Want uh, ik durf het niemand te vragen. Uh, Ho hoezo zou niet? Nou, dit paar mensen, een paar journalisten die het al gehoord hebben, paar. De paar de, ik durf niet zo goed te vragen, want ik ben bang dat ze dan uh, met een ongemakkelijke waarheid komen of zo. Maar nu ze, begin je uit jezelf dat je het mooi en teer vindt. En dan, uh, ja, dat doen we toch wel goed. Nou, zullen we samen even een oefening doen om de spanning kwijt te raken? Ja, ja nou, het, is geen, het is meer opwinding dan opwinning, spanning. Eerlijk opwinning. gezegd. opwinding, ik hou van opwinding. Uh, mijn vraag was eigenlijk: hoe, hoe ja. is deze sound geboren? Dit is totaal iets anders dan in de vorige plaat. Ten eerste was die vorige plaat Nederlandstalig. Ja. Hij uh, had een hitpotentie, maar had ook veel meer power mm -hmm. uh, in, in, in de zin van lawaai, zou ik maar zeggen. Ja, zeker. Het was meer een soort Sixties-pop-achtige plaat in ja. Nederlandstalig. En met een band gemaakt ook. Het zit eigenlijk zo: ik heb jarenlang als uh, solo. Uh, voor me opgetreden, echt als de klassieke troubadour, Dus ik ben echt de halve wereld rond geweest in mijn eentje met gitaar op podium. Omdat, uh, ja, dat is praktisch. En, maar ook omdat ik hou van het geluid. Ik hou van het soort van het oergeluid van één instrument, één menselijke stem en één liedje. En, uh, maar ik had de klassieke ja, singer-songwriter? Ja, de klassieke singer-songwriter. Maar ik had het jaren gedaan en toen op een gegeven moment werd het echt... Ik, ik, ik werd gewoon letterlijk eenzaam. Het was niet eens een uh, artistieke beslissing. Ik wou gewoon vrienden om me heen. Dus toen, heb ik maar een band, uh, toen ben ik een band begonnen met mijn vrienden. En toen hebben we een plaatje gemaakt... waar uh, voor mijn gevoel het geheim van was dat het, uh, die vriendschap ook uitstraalde. En uh, nou, die heeft het heel goed gedaan. Zo goed dat het mij een nieuw publiek heeft uh, weten. Het was natuurlijk ook Nederlandstalig. Wat een hele aardige manier is om... Um, ja, je publiek te verbreden zonder water bij de wijn te doen. Mm Het -hmm. hoeven doen in artistieke zin. Dus, ik, heb een, uh, dus ik, ik werd er toegankelijker van zonder dat ik mezelf hoefde te compromitteren. En uh, nou ja, in Nederland is dat gewoon een groot succes geworden. En, uh, en dat was heel leuk. Ik heb er twee jaar mee gespeeld... En Nu dacht ik van, nou nu, wil ik ook wel, uh, nu heb ik dat publiek en dan wil ik die ook wel laten horen waar ik vandaan kom en wat mijn oorspronkelijke stijl was. En ook omdat die oorspronkelijke stijl je eigenlijk uh, ja, als een mooi kostuum uh, gegoten zit, omdat het bij je past, op het lijf geschreven is? Um, ja, ik denk het wel. Ik, denk het Kijk, ik ben uh, in de kern een, een solo uh, artiest, maar dan werk ik telkens met andere mensen en andere vormen, dus... Uh, so, zoals Björk, of zo of, of David Bowie. En, um, uh, ik, uh, ik denk wel dat die, deze sound, eigenlijk, ik noem het dan de folk sound, weet je wel, dat gevoel, echt dat folk, dat singer-songwriter gevoel, die past heel goed bij mij, vind ik. Ik, ik vind het leuk om te doen. Uh, omdat het ook uh, eng is. Uh, het, heeft een soort van, het heeft iets roekeloos. Hè? Zo in je het, is, eentje. het is hyper kwetsbaar. Maar het ja. is, kijk, je hebt singer songwriters die in een eentje met een gitaar staan. Uh, die dan toch nog wel. Uh, die dan toch nog wel een muur optrekken. Bij, dit, bij deze plaats heb ik het idee alsof jij. Nee. Uh, naakt voor ons staat. Ja, ja, ja, nou dat was ook wel een beetje de insteek. Daar heb ik de -so Dat is ook de sound waar ik van hou. Ik hou gewoon heel erg van de loop op menselijkheid. Ik geloof heel erg van. Het is op een bepaalde manier een recalcitrantes idee. Omdat ik. Uh, ik heb eigenlijk tegenovergestelde gehad van gedaan van een aantal dingen waar ik een afkeer van heb. Dus um, ik, ik vind vaak, als ik gewoon de radio aanzet... dat ik dan de muziek die ik hoor... dat die heel erg soort, dat een soort angst voor menselijkheid uitspreekt. Dus als je een stem bijvoorbeeld... als je daar alleen maar honderden galms over doet... en allerlei verschillende gekke trucs mee uitlaat... als je een instrument op allerlei door de mangel, uh, manieren door de mangel haalt... dat kan natuurlijk. Um, uh, en het is ook een goed recht om iemand te doen. Maar ik zelf dacht van. Oh, ik zelf merk altijd dat ik ontroerd word als ik echt. Als ik gewoon een mens hoor en, en, en het ook een lichaam hoor, een menselijk lichaam. Als ik gewoon een stem hoor. Um, die duidelijk, die gewoon licht bij iemand spreekstem. En, zo. en aan is... al mijn favoriete artiesten he, zingen ook zo. Die zingen heel dicht. Als je denkt aan Johnny Cash en hoe hij zingt. Mm -hmm. Dan, uh, dan hoor je de ademhaling. Nou, ja, dan hoor je eigenlijk het, het ritme van natuurlijke spraak en zo. En, uh, en ik, ik wou daar zelf ook gewoon dichtbij zitten. Ik vind het ook iets seksies hebben op een bepaalde manier. Het klinkt gek of zo, maar ik heb altijd zelf een soort van... Uh, ik, ik vind het gewoon heel aantrekkelijk als je echt de menselijke stem in al zijn naaktheid hoort. Hm. En dus voor dit album wou ik gewoon zo dat niks afleiden van de melodie, de tekst en de klank van de stem. Dus ik heb niet nagedacht over de twintig manieren... waarop je een elekt elektrisch gitaar kan laten klinken. Dat zou ook een artistieke bezigheid kunnen zijn. Maar heb, nee, ik heb gewoon een gitaar gebruikt. En, um, en ik heb die nummers gewoon een aantal keer gezongen... en dan telkens uitgekozen op welke uh, manier mijn stem het beste overkwam. We hebben gesproken met Ro Halfheart. Ronald oh, heet je in het ja. gewone leven. Hij is je ja. producer en, ja. al, en al langer. En hij zegt, Lucky is terug bij het genre waar hij ooit mee is begonnen... maar hij heeft wel een enorme stap naar een volgend niveau gemaakt. Zijn liedjes zijn persoonlijker, dieper en ook heel cryptisch. Het is geen zwaar album geworden, want het heeft tegelijkertijd lichtvoetigheid. Zijn melodieën zijn heel lange lijnen... Daar kunnen Nederlanders niet zo goed tegen. Die willen snel weten waar een liedje wow. over gaat en hoe het in elkaar zit. Maar Lucky houdt die dunne draad heel strak gespannen. Het breekt nooit. En daar moet je als luisteraar geduld voor hebben. Maar daar word je dan ook in meegetrokken. Hij heeft het over wow. dat Nederlanders niet kunnen tegen die dat lange echt, lijnen. Ik ben er echt van onder de indruk. Want ik ken Ron natuurlijk heel goed. Maar ik heb hem nog nooit eigenlijk. In tegen hij heeft het nog tegen... Nooit uitgesproken. Nou ja, ik heb nog nooit uh, over. Dit, dit heeft hij nog nooit tegen mij gezegd. In ieder geval tegen jou wel. Maar hij heeft, ja, hij heeft heel erg gelijk. Er is een soort lange melodrama. Ja. Ja, denk... het, het zijn niet, zeg maar, kant-en-klare, uh, hapklare zingers nee. en uh, ja, uh, songs. Nee, zoals ik net zei. Ik doe heel veel dingen gewoon puur alleen uit afkeer. van dat ik ergens naar luister en denk van waarom doen ze het niet zo? En ik hou heel erg van... Dat is ook een beetje mijn klassieke achtergrond. Ik hou van opera. En dan heb je een hele lange melodramatische ontwikkeling. Dus het verhaal... Popmuziek is heel snel en repetitief op een bepaalde manier. Dus, dus, dus je neemt eigenlijk een, Als je een liedje hoort bijvoorbeeld van Adele of zo. Nou, Dat is een goed voorbeeld van moderne popmuziek. Dan heb nou, je hebt haar, haar couplet. En dat, dat heeft een soort repeterende melodie. En dan komt het refrein. En het heeft vaak ook een... Het heeft vaak ook een, ook een soort van een, een andere melodie die ook gerepeteerd wordt. En de tekst ja. wordt dan ook gerepeteerd. En um, dat is op bepaalde manier een heel, vind ik, een heel rigide manier van muziek maken. Ik, wil, ik heb er niks op tegen. maar Het zelf, is gewoon niet jouw manier. Zelf wil ik vrijer zijn. Ja. Zelf wil ik vrijer zijn. Maar, wij hadden, maar voor de uitzending hadden we het bijvoorbeeld over de singer-songwriter Rufus Wainwright. ja uh, ...zijn vader, Luden uh, uh, Wainwright ja. III... ...volgens ja. mij heb je daar die drie van gehaald. Laudan. Nee, dat oh. denkt iedereen, Laudan maar dat Rainwright. is echt niet zo. Ja. Nee? nee? Nou, nou, nee Oké, okay, nee, dat, goed, dat is de... ook een man met een drie erachter in ieder geval. Klopt, die heeft ook de Romeinse drie. Ja, maar als je naar Rufus Wainwright luistert, dan... Ja. Zie je ook verwijzingen naar opera en, en zeg maar een complexere melodie zet yeah. neer? Ja, ik hou er heel erg van. Rufus Wainwright is een moderne zingersong. Joanna Newsom is een andere naam die misschien sommige mensen wel kennen. En die gaan heel erg. die, heb, ja, die hebben geen angst voor de grote, dramatische, langdurige uh, melodie. En ja, ik ben, ik ben ook beïnvloed door dat soort uh, mensen. Maar en ook door, vind... door, door gewoon uh, ja, uh, heel simpel: Bob Dylan. De oh, ja, Beatles. Altijd, ja. En, uh, en nou, Leonard Cohen en jo ja, Johnny En Bo Woody, uh, Guthrie, Woody en, Guthrie. En, uh, ja. Ja, ja. en ga zo maar ja. door. Ik bedoel ook wel die hele oude hippies. Ja. En die hadden bijvoorbeeld ook veel meer tekst nog. dan, dan uh, in, in sommige moderne popmuziek. Um, wat dat betreft zit ik soms dichter bij hip-hop aan. Of, zo. of die oude folkmuziek Die heeft voor mijn gevoel meer met moderne hip-hop te maken. Omdat het heel textueel is en er worden echt verhalen verteld. Kijk. Het soort popmuziek waar ik altijd een beetje, waar ik altijd snel van veel raak... is alleen maar. Is gewoon een, een slogan als refrein. Die wordt drie keer gerepeteerd. En dan twee losse slogans als couplet die drie keer worden gerepeteerd. En ik heb met dit album gewoon iets heel anders proberen te doen. En gewoon grote verhalen te vertellen. En ik ja, en ik heb gewoon heel erg. Ik, ik heb gewoon geprobeerd om angstloos te zijn. En wat heb je moeten overwinnen om angstloos te kunnen zijn? Nou ja, um, Kijk, als je, je gebruikte net het woord kwetsbaar. En ik moet, dat betekent dat je kwetsbaar het woord betekent dat je uh, eigenlijk dat je gevaar loopt. Dat je gekwetst kan worden. Het is kwetsbaar. Het kan ja. eventueel gekwetst worden en zo. En uh, dat, dat is ook zo. Dat is ook zo. Je speelt wel met bepaalde krachten. Zo. Ik denk dat, dat aan goede kunst is risico-inherent is. Dus. dus als, als, als kunst goed is, of het nou een liedje is of een schilderij... dan is er altijd ergens een afgrond uh, gepasseerd. Ja. <laughs> Snap je? Ja. Uh, de, de moet, het moet verkeerd hadden kunnen gaan. Of, nee, uh, hoe yeah, zeg ik yeah, Ik moet het yeah. goed uit, uitleggen. En ik denk met dit album... Het is langs de afgrond lopen, maar je ervan bewust zijn dat je er niet in kunt donderen. Ja, ja. nou ja, nee. Je, wel, je, je ervan bewust zijn dat je er heel goed in kunt donderen. En ook af en toe erin donderen. Zeg maar. Want het kan ook heel erg misgaan, zoals, zoals nu. Want ik speel nu in mijn eentje. En als ik gewoon. Ik denk wel eens van: als ik alleen hoefde te, te zingen, zoals Feng Sinatra met een orkest achter me of zo, dan zou ik gewoon veel meer. Gewoon, dan zou ik in ieder geval op de muziek geen zorgen te maken. Nee, en dan kon je ook gaan smeren, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, maar met kwetsbaar bedoel ik dat je gewoon wel. Um, dat je ook. Uh, dat je. Als ik dit zing, voel ik me ook, ook kwetsbaar. Het is gek om te beschrijven wat, wat dan het gevaar is of zo. Maar ik, ja, ik, ik probeer gewoon als artiest gewoon zo menselijk mogelijk te zijn. En ook, ook de lelijke kanten van jezelf uh, te laten zien. En ook. Ik, ik, ja, ik borstel niks weg. Dus zoals ik de valse nootjes in mijn stem niet wegborstel. Dat zou ik kunnen doen. Er is een knop op de computer die die dingen weghaalt. Ja. Maar zoals ik dat niet doe, dat is eigenlijk een soort van symbolische actie... voor gewoon sowieso de mensen accepteren zoals hij is. Snap je? Ja, uh, en dat is iets waar je natuurlijk al veel langer mee bezig bent. En in ieder geval deze vijf uh, platen lang al mee bezig bent. Dat jij... Uh, imperfectie op een bepaalde manier ook gesublimeerd hebt. En, ja. en, en dat het ja. niet allemaal mooi hoeft te zijn. Wat jou dan ook meteen de kritiek oplevert. Ja, het is wel een leuke jongen met dat haar. <lacht> met dat sexy haar van hem. Ja. Maar uh, ja. hij kan niet zo goed zingen. Uh, ja, ja, ja, en dan is jouw ja. antwoord... Ik kies ervoor om zo te zijn. Ja, precies. wat is die keus huh? dan? Wat is die keus? Nou, ik geloof gewoon, het is bijna, het is bijna een politiek. Het, het raakt echt heel erg aan het diepste van mijn mensbeeld. Ik geloof gewoon dat je een mens moet accepteren uh, zoals hij is. Binnen bepaalde grenzen in ieder geval. Maar dat je in ieder geval geen. Je moet niet andere mensen proberen te dwingen om op een bepaalde manier te zijn. En daarom moet je ook niet andere mensen dwingen om op een bepaalde manier te zien te laten zingen. Het is dezelfde manier. Dus als ik... Uh, zing op mijn manier... dan voelt dat voor mij bijna als een daad... van protest. Omdat ik eigenlijk... probeer te zeggen van... Uh, ik ben een mens. Ik mag er zijn. Er mogen rafelrandjes op mijn ja, stem zitten. ik, ik mag ik, op mijn stem zitten. Ja, ik mag er ietsje naast zitten. Ja, ik mag er iets... iets ja. Ik mag uit het ritme raken. Ja, maar het is, het is symbolisch dus. Snap, snap je? Het, het, het ja, is nou, voor ik... mij... Dit, het is een soort... Het is een artistieke daad... En uh, ik, ik, ja, op een bepaalde manier, daarom raakt het mensen ook, denk ik, uh, omdat, het, omdat het een soort, om dat te doen, uh, veronderstelt een soort acceptatie. Het vraagt om acceptatie. En uh, dus ik dwing mensen eigenlijk mij te accepteren, om niet te uh, om, omdat ik gewoon niet wil voldoen aan de normen die ik donders goed ken. Uh, weet je wel, ik ken de normen van tv-programma's als The Voice. En ik weet dat ik daar niet aan, uh, aan voldoe. Nee. Maar ik wil er niet aan voldoen. Ik wil niet, want het zijn mijn normen niet. Ik wil het recht hebben om mijn eigen normen te hebben. Ja, ja. En daarom zing ik zo. En het grappige is, dat het geldt voor, niet alleen voor het zingen, maar voor het leven. Ja, ja. Nou, ik, ik heb een voorbeeldje. Ik, er is namelijk een, een, een, een muzikale held van mij, die ik je dan even in dit verband wil laten horen. En dat is iemand die die eigenlijk ook een ode brengt aan de imperfectie... door de manier waarop hij zijn stem uh, gebruikt. Ik denk dat je hem wel kent, maar we gaan er toch eventjes naar luisteren. Je You see, buzz, buzz, buzz, goes the honeybee But tweedly, tweedly, tweedly, goes the bird But the sound of your little voice, darling That's the sweetest sound I've ever heard I say buzz, buzz, buzz, goes the honeybee While twiddly, tweedly, twee, goes the bird Buzz, buzz, buzz, goes the honeybee But twiddly, twiddly, twee, goes the bird Let's go out into the clover now Here we are, up in Maine with the grass growing And buzz, buzz, buzz, goes the honeybee And twiddly, tweedly, twee, goes the bird But the sound of your little voice is sweeter It's the sweetest sound I've ever heard Well, I love to be out here in the springtime With the birds and the bees We sing good, the birds sing good But they're not like you for me And buzz, buzz, buzz goes the honeybee And twiddly, twiddly, tweet goes the bird But the sound of your little voice, darling That's the sweetest sound I've ever heard Tell all modern love Buzz, buzz, buzz That's what the honeybee does Twilly-dilly-dee You know the bird does that roughly Buzz, buzz, buzz Goes the honeybee and Twilly-dilly-dee Goes the bird and Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz. Goes the honeybee Twilly-dilly-dee Goes the bird het laatste was voor jou I love your voice even, even More. more. Wow. Dat was voor jou bedoeld Lucky Fonds de derde. Jij raadde het. Het, yeah, ja, heel even, like, het is niet zijn bekendste nummer, Jonathan yeah. Richmond. Ja, maar ik herkende zijn stem wel. Maar eerst, ik dacht van, dat lijkt wel Jonathan Richmond En toen dacht ik, nee, dat zouden ze nooit draaien zomaar op de radio. Dus, de, dus ik ben blij verrast. Ja, mag bij kunststof allemaal wel. je ja. kunt nog steeds reageren op deze uitzending, radiokunststof.nl U kunt ook twitteren, hashtag Kunststof. We hebben al één reactie binnen op je eerste nummer. Oh-oh. Uh dit is spannend. Marije Albach, die schrijft ons nieuw nummer van Lucky Fonds uh, op de radio. Geeft constant kippenvel. Prachtig. Oh, wow. En dan heeft ze acht A's Voorgebruikt voor het oh, en echt? uitroeptekens. Dankjewel, Kortom, Marije. Deze heb je alvast binnen. Dankjewel, Marije. Uh, Jonathan Richman die, die heeft dit gedaan, dat breekbare geluid, de, de, de breekbare stem opzoeken, de kwetsbare stemmen ja. opzoeken, waar, ja, waar wij het over hebben, wat mm -hmm. jij ook doet. En het gek is dat ik dat dan uiteindelijk heel mooi vind. Dus in aller imperfectie is het perfecter als. Perfectie. Dat, dat is die rare paradox. Ja, ja. En, en, um, en uh, ja, ik waardeer Jonathan Richmond daar ook heel erg om. En ik vind het altijd een enorme eer... als mensen mijn stem met de zijne associëren. En um, ik heb hem laatst ook uh, live gezien. En het was ook zo... Hij is op een bepaald manier een wereldster, een grote wereldster. Maar hij stond daar gewoon op het podiumpje. Gewoon, gewoon alsof hij ontkende niet dat hij iets anders was dan het publiek. Kijk, ik, heb gewoon, ik ben zo klaar met het hele rocksterren gebeuren. Dat, dat idee van de artiest als een soort shaman... die, die ergens tussen de hemel en de, en de aarde staat, weet je wel. Dus, dus als, je, als je denkt aan, aan, aan Mick Jagger in de jaren zeventig of zo... weet je wel, dat het, het is eigenlijk een soort van moderne versie van een shaman. Dus iemand waar je waar tegenop kan kijken. Ja. Een soort van, en waarom heb, je en daar, waarom heb je daar je buik van vol? Omdat, ik vind het niet menselijk. Ik vind het, het, het, het, het, het veronderstelt een hiërarchie tussen, het vooronderstelt een hiërarchie tussen mensen. Zo van, jij bent uh, half hemels, jij bent hemels en uh, jij staat aan de grond ofzo. En jij wil gewoon uh, met twee voeten op de grond tussen de mensen leven, bedoel je dat? Ik wil gewoon, dit klinkt larmoyant en een beetje belachelijk, maar ik wil gewoon dat ieder, ik wil gewoon dat, elk mens zeg maar, zich waardevol voelt en dat er, geen, dat er geen hiërarchie is... dat je niet tegen elkaar op hoeft te kijken. En ik wil ook helemaal geen artiest zijn waar mensen tegen opkijken. Nou, ik wil, kan, ik, ik wil... kan ik je in dit, op dit punt ook verschrikkelijk uh, geruststellen? Uh, ik heb <laughs> jarenlang uh, kampeer ik al op Vlieland, ja. een eiland dat jij ook ja, al van, van, van, van, van, van kind af aan zeer veel bezoekt... En jij bent heel vaak met een rol toiletpapier onder je oksel... langs mijn tent gelopen op weg naar de okay. douches en wc's. Dat is misschien iets te menselijk. Iets, dat gaat wel erg Daar he? gaat je ja, ja. oh. oh nee, maar, jij zat, ja, maar jij zat daar ook altijd met je gitaar gewoon te spelen op de camping. Toen nu, je... nu dit beeld geschapen is, kan het niet meer terug. Nee, dit het kan, kan, kan niet ongezien worden. <laughs> um, ja, klopt. Ja, ja. Dat, ja, ja ja dat, dat waardeer ik ook op Vlieland. Daarom hou ik ook van kamperen. Mm. Ik wil uh, nee, daarom houden alle mensen van kamperen. Hè? Omdat je dan allemaal in één keer in het tentje... sta je naast het bankier. Ja. Maar, maar, maar toch is er uh, in, in jouw wezen... ook een, een enorme hang naar roem. Uh, en naar aandacht. Naar podium. Ja. Ja. En dan mag dat podium misschien niet, niet... een verhoogd podium zijn. Maar het is wel degelijk een... een uh, het is wel degelijk een podium. Ja. Wat maar, is dat? Mijn hang naar roem is... Uh, een, denk ik 30% banale ijdelheid mm -hmm. en 70% een wens om te kunnen doen wat ik doe. En dat is iets waar ik roem voor nodig heb als een middel. Dus ultieme vrijheid? N nou ja, roem, mijn bescheiden roem tot nu toe, heeft mij gewoon, heeft, heeft, ja, heeft mij wel vergebracht. Ik bedoel, ik kan nu gewoon, ik heb mensen op Twitter en die dan. Ik zou niet zoveel vogels hebben als ik niet beroemd zou zijn, denk ik. En dan kan ik gewoon iets zeggen. Bijvoorbeeld iets wat ik waardevol vind Dus, dus in, die, in die zin heb ik een podium. Maar ik wil dat podium omdat ik het kan gebruiken. Omdat ik het wil... Het is niet alleen maar ijdelheid. Ik probeer mezelf hier een beetje te verdedigen. Maar ik denk mm. dat ik er... Uh, ik, ja, ik, ik heb dat podium. En ik wil er gewoon op een ver verantwoordelijke uh, manier mee omgaan. En ik denk, ja, als iemand dat podium uh, goed gebruikt gebruiken kan, dan ben ik het misschien wel. Ja, Je ja. <laughs> hebt er gewoon geen gespannen verhouding mee, zoals heel veel artiesten nee, dat niet. Nee, dat, in nee. deze studio nee. ook wel eens roepen van nou, nou ja. uh, ik heb er helemaal niks mee, maar ondertussen. Nee, wat dat betreft ben ik gezegend met mijn ijdelheid. Want ik, wil, ik hou wel van aandacht. <laughs> ik hou er zoveel van dat het eigenlijk uh, tot in de eeuwigheid uh, te kort zal zijn. Ik oh. denk... Uh, ik heb wel dat rare soort van ego-ding... dat als, uh, nou ja, als er 100 mensen zijn en 99 vindt het fantastisch... en eentje denkt van, wauw... dan denk ik van, wat heb ik verkeerd gedaan? Weet je ja, de hunkering zal altijd blijven. Ja, ja precies. Ja. Maar het is goed, want het gaat heel mooi hand in hand... met mijn artistieke mijn meer nobele artistieke ja. doelen. We gaan luisteren naar een nummer van de CD... wat we ook het beste van de CD kunnen laten horen... omdat, omdat je daar vrij stevig uh, met de band bent. Uh, tired and weary uh, spreek dat goed nee, uit? Nee, We gaan het is een niet een ander nummer doen uh... met de band, maar je bedoelt. Uh, oh, Love nee, nee, nee, sleep. ja, ik zeg het helemaal verkeerd. Ja. Lover asleep bedoel ja, ik, ja. Het gaat ook en over het... slapen. Ja, het gaat wel over slapen. En het is, uh, het is een nummer, uh, nou ja, je hoort toch. John Lennon uh, is niet ver weg, uh, Mag ik het zo noemen. Nee, nee, ik ben heel erg geïnspireerd door John Lennon. Uh, ik bedoel, dat vind ik zo fantastisch ook aan John Lennon, dat hij was klaar met de Beatles. En toen kon hij alles doen. Hij had heel veel geld en heel veel culturele macht. Hij had achterover kunnen leunen en rentenieren. En toen ging hij in één keer platen maken als Imagine en zo. Gewoon hele, hele menselijke platen. Eigenlijk is hij een soort... Het is het begin bijna van de moderne, confessionele singer-songwriter. Een traditie waar ik nu ook in sta. Hij is dat nog meer dan Bob Dylan, omdat hij schaamteloos persoonlijk was. Ik bedoel, hij is een van de eerste mensen die gewoon het aandurfde om zijn persoonlijk leven... gewoon echt direct in zijn songs te stoppen. En uh, ja, dat waardeer ik heel erg. En, en ik, ja, ik heb heel veel naar hem geluisterd. En in dit nummer, qua melodie en ook wel een beetje qua productie... Uh, uh, be, heb ik me erdoor laten inspireren, inderdaad. En wat, is de, wat, is, wat, wat bedoel je met melodie, snap ik, maar qua productie? De totale uh, sounds van Nou, bijvoorbeeld mijn nou, stemklank... Um, be, um, Bijvoorbeeld de, de, de manier waarop de bas klinkt. Uh, die hebben ja. we dan een beetje uh, zoals uh, Ringo's bas laten klinken. Weet ja. je? Omdat Ringo ook meespeelde op zijn solo platen. Ja. Love or Sleep. Nobody loves you ever as much as I love you. Lover Sleep, Lucky Fonds de derde. Uh, dit staat op zijn nieuwe cd die 15 maart uitkomt. We hebben vandaag de primeur in kunststof van deze cd. U kunt reageren op deze uitzending via radiokunststof.nl en twitteren. Hashtag radiokunststof. Lucky Fonds is hier een heel uur te gast. Hij gaat straks ook nog een stuk live spelen. Uh, en hij zei net, uh, ik, ik doe het even uit de, uit de losse pols, citeer ik je. Uh, het mooie aan Lennon. Is John Lennon, aan wie jij ja. eh, in dit nummer uh, schatplichtig bent, heel Zeker. duidelijk? Ja. Uh, is, is dat hij uh, op het moment dat hij stopte met de Beatles, dat hij toen eigenlijk helemaal vrij durfde te gaan? Dat hij heel persoonlijk durfde te gaan? Ja, dat te... is zo bijzonder. Hij ging zich in één keer inzetten voor wereldvrede. Ik bedoel, dat is best wel raar als je erover nadenkt. Dat, dat hij dat hij niet hoefde te doen, maar dat heeft hij gedaan. En hij ging uh, ja, heel extreem persoonlijk en open zijn met met platen als uh, de, ja de Plastic Ono Band en Imagine en zo. Yeah. En uh, ik ja ik vind het werk heel interessant. Ik vind het een bepaald meer bijna interessanter dan de Beatles, omdat het gewoon uh, zo uh, het is ook zo heerlijk schaamteloos eigenlijk hè? <laughs> het, is ook heel, het, het grenst aan het is een soort van nou, hij was aan de ene kant het grenst ook aan een soort narcissisme of zo hè? of narcisme hoe zeg je dat Ja, het Nederlands narcisme ja ja, ja. ja. <laughs> maar ja. ik maar ja, ik hou, ja ik, ik hou gewoon heel erg van het werk heb jij dan ook het idee dat jij met deze plaat het is dat, dat dat is een heel persoonlijke plaat maar wat is dan het persoonlijk verhaal dat jij ons vertelt uh, met deze plaat ja um, nou, het is een beetje. Um, ik heb. Meestal. Het, het verhaal van een plaat komt eigenlijk als je de nummers selecteert die je uit gaat kiezen. Dus ik heb meestal veel meer nummers. En dan op een gegeven moment denk ik van welke moet nou een plaat komen. Je kan zeggen van je kan het muzikaal uitkiezen, maar ik kies het altijd thematisch uit. Dus ik denk van nou, ik heb al één liedje waarin ik zing: He loves you. Dus dan heb ik niet nog een uh, soort liefdeslied nodig. En. Uh, nou ja, dit, dit plaat. Je kan het een beetje zien. Ik heb, ik heb dit bij elkaar. Uh, gestopt als, als het waren alsof het één verhaal is. Dus je zou het allemaal als hoofdstukken uh, kunnen lezen. Dus zoals een liedje een compositie is, zo is een plaat ook een compositie mm -hmm. met een begin en een midden en een einde en een dramatisch dan achter, verloop. Ja, en de achterflap, wat komt er op te staan dan als je het als een boek zou lezen? Uh, nou, <laughs> nou, het gaat een beetje, uh, heel veel nummers gaan over een uh, verloren liefdesrelatie, over uh, liefdesverdriet en over, um, over het Daardoor heen komen en dat is een soort thema wat altijd terugkomt in mijn, uh, in mijn muziek: uh, dat je gewoon door een soort zwart gat gaat en er de, de weer uitkomt, en dat je en het een soort van ja, de, de, de, de kracht van de, van de menselijke spirit of zo. Ja, dit klinkt een beetje wazig, allemaal. Ik, maar niet. ik vind ik het erg moeilijk, ik vind het erg moeilijk om het een. Uh, er is niet echt een groot verhaal ook omdat ik. Als ik dit soort dingen uitspreek, dan heb ik ook altijd een stemmetje in mijn hoofd... dat zegt van, pas op dat je de vrijheid van interpretatie niet aantast. Snap je? En nee, dan... maar, maar ik, vraag, ik, ik, ik vraag niet eigenlijk om het, om het geheel nee. nou uit te schrijven... Mm -hmm. maar wel wat je bron is geweest. En dan begrijp ik dus uit jouw verhaal nu... dat je bron van de afgelopen jaren is geweest, afscheid van liefde en daar doorheen komen? Ja, op de, op de achtergrond van deze plaat is het eigenlijk... En het, het is, mijn werk is nooit één op één autobiografie. Soms gebruik ik elementen uit mijn leven... maar soms gebruik ik ook elementen uit een film die ik uh, gezien heb. En soms mengt dat zich totdat je niet meer weet wat waar vandaan komt. Ja. Uh, maar op de achtergrond van deze plaat speel, uh, zit een soort van... Uh, een, uh, ja, een, een, een groot liefdesverdriet. En eigenlijk een soort mannelijk persoon die er uiteindelijk doorheen komt en er weer bovenop komt. De eerste regels van de plaats uh, zijn heel positief. Die spelen zich af in Spanje. Ze zeggen: I found a little radio, turn it on. It was Paco de Lucia en Carmen En dan zeg ik op het laatste op een gegeven moment: I found a little happiness. I bottled it up, now every other day I try to drink a cup. En bottle up betekent opkroppen. En ik dacht van, nou ja, als je woede opkropt, kan je ook geluk opkroppen. Dus in het eerste nummer krop ik geluk op. En tap je steeds ik, een beetje af. En dan af. zeg ik van, ik drink elke dag, every other day I try to drink a cup. Elke dag tap ik een beetje van mijn opgekropte geluk op. En zo houd ik het vol. En op het laatste van de plaat uh, komt hij er dan doorheen, zeg maar. Dus... dus aan de ene kant horen we eigenlijk de kwetsbaarheid van een man die... Uh, die, die, verdriet, die verdriet heeft beleefd. En aan de andere kant ook de overwinning. Dat hij daar door dat verdriet heen is gekomen... en dat hij weer een nieuw geluk ja, heeft Ja, en daarom is het ook geen zware plaat. Want wat, wat me ook opviel in een stukje wat je net voorliest... van mijn pro, pro, producer, ja. Roe half is dat hij zei van het is geen heavy plaat, zei hij. Het is geen zware lichtvoetig, plaat. Lichtvoetig, zei hij, ja. Ja, nou, lichtvoetig is dan, het ook weer <laughs> niet. Het is best een behoorlijk donkere plaat, denk ik. Uh, hij gaat door een soort... Uh, uh, om, maar daar is wel licht aan het einde. Dus uiteindelijk is het ook een uh, positieve plaat... waardoor je je, denk ik, beter gaat voelen. En al mijn, al mijn favoriete platen zijn zo... Ik luister heel graag naar de solo-platen van uh, Nico... van de Velvet Underground... of uh, de singer-songwriter Nick Drake. En uh, sommige Bob Dylan-platen zijn op een bepaalde manier heel droevige platen. Nou, zijn laatste, laatste bijvoorbeeld, hè? Ja, ja. het is echt heel zwart. Ja, het dus is zwartgallig, inderdaad. En... Ja, dat is toch iets geks. Met dat, dat werkt dan toch als een soort of, zo, of, of, of Ja, wat, ik weet niet wat het woord is in Nederland. Maar dat je. Quartarsus is het woord in ja. het Nederlands ook. Ja, en, <laughs> en dat je. Ja, nee, dan, dan, uiteindelijk kom je er gewoon. Um, kom je er beter uit. Ik, ik, ik vind altijd heel veel vreugde in die zware soort van melancholische muziek. En soms maar, word ik wel, En wel ik kan bloedje grijnig worden van die vrolijke. Uh, Hele hola dingen, uh, dingetjes. Ja, nou schrijft Richard ons. Die schrijft: Goh, het verbaast me en ik vind het ook jammer dat Lucky het niet over Nick Cave heeft. Je hebt het wel over Nick Drake, oh. maar dat is een hele andere kost. Oh, ja, als hij het Nick... jammer vindt, moet het snel over Nick Cave hebben. Nou, maar nee, maar heb je iets met Nick Cave? Uh, ja, ik vind het wel een, hele of een goed. zwart gesproken. Ja. Nou, no, no, ja, klopt. Dat is ook een zwartvallige. Ja, ja, Maar hij uh, houdt het dan, hij heeft zijn manier om het luchtig te houden. Want Nick Cave heeft ook altijd een soort humor en een soort theatraliteit. Die hem een beetje een soort van... Er zit altijd een soort van knippogen in wat hij doet of zo. Alleen als een ja, ja, band heten, de ik vind Nick... ze altijd het altijd. Ja, ja, ja. ja, dat ja. <lacht> ja, ja. Nou ja, ik vind Nick Cave een heel, heel bijzondere moderne singer-songwriter, omdat hij is ook iemand die. ten eerste textueel heel interessant is. Hij uh, schrijft prachtige teksten. Het Vols. allermooiste, van, ja, echt poëtisch. Ja. Um, want hij heeft op een gegeven moment van. Uh, zingt hij, hij heeft een liefdeslied en de eerste regel is van: Ik geloof niet in een interventionist God. Dus ik geloof niet in een God die ingrijpt. Maar als ik dat wel zou doen dan zou ik op mijn knieën gaan en tot een bidden niet in te grijpen bij jou. Zo mooi ben je. Oh, dat vond ik zo mooi. Dat vond ik echt prachtig. Dus uh, ja, ik vind hem een moderne... Uh, ja. Richard, we hebben het over Nick Cave gehad. Ja. Janne Schraa, die kennen wij. Ja. Onder andere van Room 11, maar ja, ja, ja. ook van jou. Want je hebt samen ja. met haar een hele leuke nummer opgenomen. Die schrijft, Hey Lucky, fijn dat je weer terug bent. Oh, echt? Nou, Hé, hey, Janne. Janne, uh, iemand anders, weer een andere luisteraar. Die schrijft ons, mijn kittens begonnen spontaan te spinnen... Uh, zodra Lucky Fonds begint te zingen op Radio 1. Wauw, wat goed, hè? Nou, dus als de poes er nou ook nog... Mee gaan doen, Geen dank, dan, Rianne. Uh, <laughs> uh, wat opvallend is aan deze plaat... Hè, uh, ja. we hebben het over, over, over liefde en, en uh, jezelf weer overwinnen enzovoort... is dat er ook één tamelijk politiek nummer op staat. Ja, klopt. Ja, dat is het enige... Ik geef toe, thematisch gezien valt het nummer een beetje uit de boot. Maar ik vond het zo belangrijk dat ik het toch opgedaan heb. Ja, grappig nou ja, dan dat je de woordspeling uit de boot nu gebruikt. Want ja. het gaat over uit de boot. Het gaat over vluchtelingen die aankomen in Lampedusa. Zo heet het nummer ja. ook. Ja, die, ja, hopelijk komen ze aan. Ja. Het, Lampedusa, Vaak vallen ja. Lampedusa is een uh, eiland waar... Um, uh, in Italië, waar Italiaanse bootvluchtelingen soms proberen te komen. Dus zeker eens in de grenzen van Europa. Het gat in het hek, eigenlijk. Um, en, um, en het zijn dan vooral uh, Afrikaanse vluchtelingen die ja. daar stranden. Ja, en um, ik... Uh, m, nou... Ik zat er veel over na te denken. Ik denk de laatste tijd sowieso veel na. Want iedere keer bijvoorbeeld als ik langs de Dam kom nu... dan zie ik het, het Koninkpaleis. paleis. Ja. En dan is het helemaal opgekalefaterd. Opge en ja. dan denk ik van, oh, dat gaat over de kroning. En de, het koningshuis gaat over de Nederlandse identiteit en zo. En het eerste wat ik daarna denk, is dat... dan denk ik aan die Gambis Rustai En dat is de naam van de Iraanse vluchteling die... Uh, uh, die zichzelf in brand heeft gestoken twee jaar geleden op diezelfde plek. En het heeft enorme indruk op me gemaakt dat... Uh, dus dat dat gebeurde daar. Ik vond het zoiets raars. En toen heb ik over hem gelezen en hij was elf jaar lang... zat hij in een asielzoekerscentrum en hij was op zoek naar de status. En, uh, naar Eigenlijk een soort vluchteling. Hij he? was uitgeprocedureerd inderdaad. Ja. En hij moest terug uh, naar Iran, waar hij zeker in de problemen zou komen. En... Uh, het maakt, me, het maakt me zo boos dat, dat, dat de Nederlandse overheid uh, ja, bezig is met een koning, met, uh, met het koningschap en, en geen enkele verantwoordelijkheid uh, toont voor voor mensen die buiten de grens ge, ge, geboren zijn. En ik dacht gewoon na, op een heel basale manier, van wat betekent een grens? Het is een lijn, een geografische lijn, en dan zeg je bij... als je aan de linkerkant bent geboren, heb je die rechten. Als je aan de rechterkant geboren bent geboren, heb je die rechten. En het, is zo, het draait zo in tegen mijn mensbeeld... dat de ene mens niet per definitie minder is dan de ander. En ik dacht van, men, als Nederland, ze, ze zouden een... Je moet gewoon verantwoordelijkheid tonen voor iedereen. Ik zou stemmen op een partij die zegt van: wij zijn niet alleen een partij voor Nederland, wij zijn een partij voor iedereen. Voor iedereen. Het hele woord illegaal is ook zo raar. Hoe kan een mens illegaal zijn? Wetten zijn er toch voor mensen. Hoe kan een mens dan buitenwettig zijn? Lucky Von de derde, is niet gewoon een singer-songwriter... maar ook eentje met een politiek statement. Niet zo vaak, maar nu wel. En hij gaat Lampedusa ja, nu ook nou, spelen. Ik ben heel naïef, voor politiek gezien. Ik heb, ik heb hier ook niet heel veel verstand van of zo. Maar ik was... Je wint je ik, er wel heel ik, erg op. Ja, ik ben op, er heel gewoon op. op en ik heb er ook een nummer over geschreven. En in het gevraagd zing ik van... It's a sad man who only loves his son. Van Het is een treurige man die alleen liefde heeft voor zijn eigen zoon. In andere woorden... Ga, ga staan, pak je gitaar. Want dit, dit is een nummer wat ook op die cd staat. Dus even voor de duidelijkheid, all of Amsterdam. En het is met gitaar. En daar zit ook nog geloof ik een ouderwetse mondharmonica in. Ja, en dat het maakt hem dan een protestong. Ja, protestzong. Bob Dylan denken we aan. En ja, daar hoort dan gewoon zo'n mondharmonica bij. Dus deze man is schatplichter aan alle onze oude muzikale helden. En hij gaat nu dus uh, live spelen Lampedusa. Lucky zijn derde.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 I never came here on a whim, no, I never came here on a whim, I didn't come here on a whim, like I told you I can't swim, no, I never came here on a whim.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 Lucky Fons de derde. Het is te vinden op zijn nieuwe cd. All of Amsterdam. 15 maart verschijnt het. Dat gaat ook gepaard daarna met een clubtour... langs alle clubs in, uh, in Nederland. Bijvoorbeeld 10 april in Paradiso in Amsterdam. Maar daarna ook in Tilburg, Nijmegen, Utrecht, Groningen... Rotterdam en Zwolle. Hij is overal in die clubs te zien. Met, uh, ja, met dit nieuwe repertoire. Met deze nieuwe songs die vandaag hun wereldprimeur beleven hier in. Kunststof. En uh, ja, Lucky die zit hier te stralen tegenover mij. Hij is er helemaal gelukkig mee met deze geboorte. Uh, toch nog even, het artwork van deze cd is gemaakt door Jan Rothuis. Een tekenaar die we onder andere kennen uit de Volkskrant. Hij had vandaag nog een hele grote tekening. Oh. Hij tekent het leven, als het ware. En hij heeft nu jouw cd getekend. Mag ik dat zo... Uh, ja, daar ben ik soms? ook heel erg mee vereerd. Ja, hij, uh, hij kende mijn muziek. En uh, ik heb contact met hem gezocht omdat ik uh, zijn werk heel mooi vond. En hij heeft eigenlijk alle teksten genomen en van die teksten tekeningen gemaakt. En de letters hebben de vorm van... Mijn stem, zegt hij zelf. Dus hij heeft het getekend alsof ik het zing. Dus je kan, het, je kan dan luisteren en dan kan je het meelezen. En het wordt dus ook uitgegeven echt in een boek. Gewoon een soort van, je moet een soort poëzieboekje voorstellen, maar echt met hardcover en zo. En dan zit cd achterin. En dan binnenin zitten 17 nieuwe tekeningen. Dus het, ja, het is best iets bijzonders. Ik hoorde van Jan Rothuizen dat jij... Uh... In het begin nog best moeite ermee had met dat hij, uh, ja, allerlei lagen ging zoeken in jouw teksten enzovoort. En dat jij dat dan verbeeld zag in zijn tekeningen. <laughs> wat was dat was spanningsveld? Nou ja, kijk, ik ben enorm pietluttig met mijn teksten. Zo slordig als ik kan zijn met de muziek, soms zo, zo, zo precies ben ik met mijn teksten. Ja, ah, daarin zit de perfectie. En dan kwam hij telkens met ideeën van, nou, we gooien die woorden gewoon op, ik zet gewoon op zijn kop, dwars door elkaar. En dan komen van nee, nee, het is allemaal, het moet zijn. Zo. Ja, dat was gewoon een beetje mijn neurotische kant die boven komt. <laughs> En wat heb je uiteindelijk toch uh, over, over de streep getrokken? Nou, ik dacht gewoon, op een gegeven moment, zo gaat het altijd. Als ik met iemand me Denk ik van hey, het is allemaal verkeerd, en daarna denk ik van hij heeft er veel meer verstand van, en toen had hij toch uh, en toen maakte hij zulke mooie dingen dat ik dacht van Otto. Um uh, zo gewoon, vertrouw hem gewoon in zijn kunstenaarschap. En uiteindelijk heb ik dat gedaan. En toen heeft hij het heel moois gemaakt. En ik begrijp eigenlijk ook de manier waarop je het formuleert, dat je je eigen neuroses vrij snel herkent. Oh ja, zeker. Ja. Ja. Ah, en ik allemaal... ben enorm getraind in, uh, in het herkennen van mijn eigen neurotische momenten. Oh ah, ja, dus, wie, wie, is je gelijk, wie is je trainer geweest dan? Oh gewoon, nee, gewoon, de, gewoon de therapie van die gedragstherapie of zo. Dat je leert van, dat je gelijk leert. Gewoon ja. Oh, een hele banale cognitieve gedragstherapie... dat iedere keer als je jezelf vertrapt op een roos of iets geks... dat je gelijk weet van... Oh. En nu even linksaf. Heeft dat je een beter mens gemaakt, dit? Uh, oh ja, zeker wel. Nou, in ieder geval vrolijker mensen, Een beter mens is misschien te veel gevraagd, maar wel, vrolijk maar wel een vrolijker mens. Dat, dat, dat het meer in de hand heeft, meer onder controle heeft. Uh, ja, zeker. Ja, dat ja. ja, had ik ook wel nodig hoor. Ja. Ik weet oh. niet hoe we hier nu opkomen. Nou ja, hoor. je begon over het woord neurose. En, oh, ja, ja, en ik tik daar meteen op aan, hè, want ja, ja. ik ben heel gevoelig voor dat soort woorden. We oh. krijgen heel veel reacties binnen. Margriet, oh. die zingt heel erg mooi. Otto, ze hebben oh. blijkbaar noemen Lucky. Wow. Heel erg veel plezier. Ik had er nog nooit live gehoord. Dankjewel, Margriet. Bruno ook. Morgen koop ik de cd. Dat kan niet, Bruno. Hij is pas over twee weken uit. Oh, ja. nee. koopt een oude cd eerst en dan een nieuwe. En dan perfecte onvolmaaktheid tot kunst verheven, zegt Harry. Uh, wow. Dankjewel. Uh, Lucky Fonds. Ik ken je niet, maar wat een prachtige eerlijke muziek. Je hebt er een fan bij. Tanja. Wow. Uh, nou, Dikke dagen en groet. Dat zijn ook reacties. Uh, kortom, het is... Uh, maar, maar weet je, dit soort reacties, dan kan ik echt Echt, echt maanden mee vooruit. Ik ga ze je gewoon allemaal meegeven uh, ja, Je moet ze boven je bed hangen. Ja, ja. Het is geloof fijn, me. Ik, uitgeprint en al. Uitgeprint en nee, al. Nee, maar ik... ik, ik uh, ik, ik meen het. Ik kan er echt zo. Dat doet me zo goed. Ik ga echt een hele leuke avond hebben nu. Heel goed. Dus dank jullie wel goed. voor de complimenten. Dan gaat er nu iets op die tegel komen. Dan hebben we nog maar 30 of 40 seconden voor. Dan vertel ik ondertussen dat twee dingen hierna komt op Radio 1. En daarin praat Alice de Bruy met de orthodox-katholieke Herman Spijker... over de laatste dag van de paus. En met René Vlaanderen over de pier in Scheveningen, want die is failliet. Ja, dat zat er natuurlijk al aan te komen, maar dat is dan ook echt gebeurd. Lucky Fons de Derde. De man van All of Amsterdam, de nieuwe cd, wat komt er op je tegel? Uh, ik heb er nog niet echt over nagedacht. Je hebt nog veel Oké, okay, ik zong net een tekst: Why should moving be a sin? Waarom zou bewegen, veranderen, een grens overgaan? Waarom zou dat een zonde zijn? Ik dat is een goede retorische vra vraag voor op een tegel. Dankjewel. Leuk dat je. Dank bent. meneer Wiegers. Dit was aflevering 2593.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 Dit is Radio 1.